De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de nederhokken. Als het klopt wat God belooft, straal ik naar mijn dood. Eerst nog maar een peuk, dat is wat hij zei. En als het leven vloeien moet, Los het op in sterke drank. Je bent wel aan de koppijn en aan de stank. Mijn lief zal me omarmen, haar liefde heeft een prijs. De baan van alle dag verdwijnt in haar aardsparadijs. paradijs. Het wordt nog eens mijn dood, het is te groot. Het haar, het zal me kloppen. Laat maar doen. Altijd was het sterk genoeg, zelfs wanneer het oversloeg. Nu weet ik weer hoe nadeloos het steekt als je breekt. Als je wil dat ik vlieg, hier in een witte steen, kus me tot ik al versweef. Als je wilt dat ik kom, laat me dan niet los. Dan ben je me van dienst, doe maar niets. Lief zal me omarmen, we delen een geheim. De baan van alle dag verdwijnt in haar, aardsch paradijs. Hoort nog eens, mijn dood het is te groot. Het hart zal me kloppen en maar door. Altijd was het sterk genoeg, zelfs wanneer het oversloeg. Nu weet ik weer hoe genadeloos het steekt. als je spreekt. Zo wacht ik op een eerste trein van niemands land naar iemands hel. Ergens zal de eindstershoon zijn. Wachtend op de eerste trein van niemands land naar niemands heil. Ergens zal de eindstershoon zijn. Het wordt nog eens mijn dood, is terug rood. het is te groot. Het het zal me kloppen, slaat maar door. Altijd was het sterk genoeg, zelfs wanneer het oversloeg. Nu weet je weer het Als je het breekt Maar we zijn net de tweede uur begonnen met het nummer Paradijs, hè? Van jouw ja. Verband. Dat was je eerste soloalbum met liedjes uh, in eigen taal. Ja, met liedjes ja. in eigen taal. Ik ben in, uh, in 98 gehad. Bengels was een, een doorstart van de Square Objects. En toen we dat bandje hadden, midden jaren 90, hebben we een plaatcontract gekregen. Flink, echt een hele goede deal. Veel gespeeld, die plaat die leek een groot succes te worden en het gebeurde net niet. Dat was wat er nodig was, was toch één radiohit die eruit sprong. Yeah, yeah. Zoals Van Dikhout had Stil in mij ja, En ja. Uh, De Scene had Iedereen is van de Wereld. Course, en De ja, ja. Trucker naar Kerk. Ze hebben een keer zo'n liedje gehad. En we hadden net dat ene liedje niet. Nee, nee. Ik schreef liedjes, de bassist schreef liedjes. En het blijkbaar waren we niet... Of, of het werd niet opgepikt, of het gebeurde net niet. En toen waar we in die band. We kenden elkaar al allemaal. al van, van, nou ja, Vanaf dat we 14, 15 waren... En we waren allemaal begin dertig inmiddels. En iedereen zat op een soort kruispunt in zijn leven van... Ja, dat doen we. Ga ik door in die muziek ja. of ga ik toch iets anders doen? En ja, komen ja. er kinderen? Komt er een huis? Ja. Uh, de, nou, ja. de, de, eigenlijk, en die band die klapte aan elkaar. Dat gebeurt er okay, op een ja, gegeven moment. Dan ga je ja. toch ja. allemaal een andere kant op. Ja. Ja. En voor mij was het traject al uitgezet dat ik als, als sessiegitarist actief was. En eigenlijk ook wel... Ik kon meteen verder, ook toen die ben ja, stopte. Okay, ja. En ik had bedacht dat ik zelf... dan maar eens moest gaan leren om mijn liedjes te zingen. Eigenlijk, ja, ja. omdat... Ja. ik maakte wel eens demo's en dan... die hoorden mensen en dan zeiden ze... Ja, als je daar nou een beetje aan werkt, dan kun je dat best zelf zingen. En ja. het is... je bent misschien niet de beste zanger... Maar, de, voor die liet, maar misschien ben je wel de beste zanger... voor je eigen voor je liedjes. Eigen liedjes. Ja. Ja, omdat, omdat ik... Ja, als je dat werkend kunt maken... er zijn legio oh, ja. voorbeelden van mensen die, ja die ik trouwens ook nog mooi vind zingen, maar als je denkt aan Lou Reed of aan J.J. Kiel of, of aan Dillen. Bob Dylan misschien, ja. ja of Randy Newman, dan ja, ja. denk je niet aan hele leek. goede zangers, leek, leek. maar ja. fraai ja. maar wel zangers met, met zo'n persoonlijkheid, die ja. past bij hun teksten ja. en het is allemaal subjectief natuurlijk, ja. en dat is ja. ook heel belangrijk dus, ja. dus ja. Dat, dat, dat werd voor mijn ding, en ik wilde eerst eigenlijk om even weg te gaan van dat Nederlandstalige repertoire van Bengels, ben ik in het Engels liedjes weer gaan maken, oh oké okay. En toen heb ik in, uh, in 1998 voor het eerst een plaat gemaakt onder eigen naam als B.E. Waartmans in die uh, album met The Pawnshop Guitar Chase. En toen ben ik een bandje begonnen, B.H. Pawnshop. En toen hebben we uh, een paar jaar lang, heb ik, ja, heb ik een paar platen gemaakt. Ik kreeg een, uh, een platendeal bij een kleiner label in Wiege. En die waar Luc Grievers ook bij zat. Met Blue Lou. Uh, New Road Music. En uh, Aan de Nieuwe Weg. In Wien. En die, uh, die brachten mijn platen uit. Die hadden een boeker. En toen hebben we een paar jaar lang heel erg veel. Kunnen spelen. Uh, met Engelstalig repertoire. Uh, en dat eigenlijk in, in 2001. Was het al zover dat toen ik een plaat maakte. Met, met die band. Uh, dat we die Konden presenteren in de bovenzaal van Paradiso en in de kleine zaal van 013, die zaten allebei vol. En ik kreeg in een keer recensies in de oor en oh, ja. in de ja. Ja. Uh, en alle andere tijdschriften. Ja. Ja. en Er waren radioprogramma's, American Connection van Ruud Hermans, okay. ja. maar je zo'n album verpand. Kwam uh, daarna, kom daarna pas. Okay. Ja, ja, ja. Want ja. dit, dit, dit was dit, dit leek ja, dat, dat ging, ging even heel goed met die omhoog, band hè? dat ging ja. omhoog. Ja. Ja. En, um, en eigenlijk, ja, dat zat een hele goede lijn in, tot, tot zo'n beetje 2004. Toen was ik ondertussen uh, Ian Matthews tegengekomen. Ja, oké. Okay, okay. uh, die ja. was in Nederland komen wonen, die kwam in Horst wonen. En die zocht muzikanten en die was via via aan mij gekomen en die had mijn bandje was gekomen kijken... En die heeft toen als gast uh, twee liedjes meegezongen op een album... wat ik toen net aan het ja. maken was. En toen heb ik met hem wat opgenomen als producer. En, en dat begon, ik begon eigenlijk steeds meer als producer te werken... en met allerlei mensen albums op te nemen. Ja. Shannon Lyon, een Canadees die in Nederland was beland. Ik heb toen met Ian opnames gemaakt. Ik heb met uh, een nieuwe versie van Matthew Southern Comfort kwam ja. er. Yeah. waar ik uh, in ging spelen... Yeah. en ook mee opnam. Yeah. Ik maakte, yeah, Matthew Bartmans Conspiracy. Dat yeah. is yeah. van later, ja. Ah, okay. En ik had begonnen in een studio te werken... In, uh, die was ik eigenlijk gestart... samen met een... Uh, met een neef van mijn toenmalige echtgenote... in uh, de buurt van Venlo. En in die studio... daar, daar zaten we in een grote uh, poerderij... via een anti-kraakregeling. <laughs> Heel weinig huur. En, uh, en het is super koele ruimte, echt heel leuk zonnig. Ja, ja, ja. waar we overal een soort, met, met oude matrassen en met bankstellen hadden we beffels gemaakt om instrumenten oh, ja, te scheiden ja, ja, ja. en, en als, het, als het koud was moesten we even met een hete luchtkanon ja, ja. moesten we ja, bol opstoken ja. en we hadden één kleine hokje waar, waar wel een verwarming was dus daar, daar klitten dan iedereen samen en daar stond het, daar, daar mixten we en... It's september And I think I've lost my way I'm just stumbling through the day Sleepwalking It's September Yeah, much to my chagrin Thunderclouds are rolling in From the west And I'm sleepwalking I'm sleepwalking It's September And there's a new normality And now it's settled over me Nothing wants to move And I can't seem to find that groove I knew so well And I'm sleepwalk September And now the sky above my head is an eerie shade of orange, grey, and red. It's September and my voice is being still now my mind is unfulfilled, it seems for now. I'm sleepwalking I'm sleepwalking I'm sleepwalking Sleepwalking, sleepwalking. I'm Waar sleepwalking. I'm sleepwalking. Mm -hmm. gaan je liedjes meestal over? Als ik zo door als ik als je door alle teksten heen, heen zou kijken van 40 jaar liedjes schrijven, dan zou je kunnen zien, dan is dan is het wel een soort dagboek. Dus heel persoonlijk allemaal. Het is persoonlijk, ja. maar tegelijkertijd uh, kun je, het zijn het ook observaties. En ja, ja. het feit dat ik langer als journalist dingen heb gedaan, is ook een benadering die bij, bij ja. liedjes.. Gebruikt, dus ja. ik, ik gebruik ook verhalen die mensen mij vertellen. Ja. En er is wel een kant aan mij die waar het, zeg maar, het linkse activisme van mijn ouders <laughs> nog in doordrukt. <laughs> uh, <indoor laughs> Dus er zijn die, die, die ook die al... In de de Boxmeer, oude... meer ja? Ja, ja, ja, ja? ja, mijn ouders stonden aan de wieg van de Eerste Wereldwinkel in Boksmeer. Oh, en goed. van het JAK. en Mijn moeder was ja, de jakel. eerste wethouder voor de Partij van de Arbeid. Ja. Okay. Ja, de <laughs> rode hand noemde ze daar ja. in Boksmeer. De ja. rode hand, wat leuk. Ja. Dus er zijn ook wel wat meer maatschappelijke thema's... die ik af en toe aansnijdingen, die okay. me ja. bezighouden. Want het uh, naparadijs, wat eigenlijk een heel persoonlijk liedje was, maar dat, dat was het liedje wat, toen die plaat verpand kwam in 2005, kreeg ik daar uit een hoek waar ik eigenlijk nog niet zo in thuis was, Hele, heel veel respons. Namelijk een beetje uit de theater en de kleinkunst, een ja, hoek. Ja, ja. En toen waren er programma's van Kik van der Veer en van Jacques Kleuters en Helco Span Volksspot. Uh, ...die gingen mijn liedjes draaien... Ja. ...op de radio... ...die hadden toen echt nog wel programma's... voor de Avrom voor de Varen... spijkers met Koppen... Ja. Ja. Uh, ...en um, ik kreeg een, een live-recensie... ...in Algemeen Dagblad... ...en in de Volkskrant van een optreden... ...en dat leek eigenlijk een hele... Ja. ...nieuwe carrière te worden... ...en okay. dat ja. had een kant op kunnen gaan... ...waar toen ook Maarten van Roosendaal... ...actief was en Alex Roeka... Ja ik ja. werd Bram Vermeulen was er niet meer. Maar ik werd ja. heel veel vaak door het temperen in mijn stem... en ook wel door de, door oh, type okay. ja. wat donkerdere romantiek... Ja. Ja. Uh, werd ik wel vaker met, met Bram Vermeulen vergeleken. Ja. En uh, Thee Lau, zeiden mensen oh, ja. ook wel eens. Ja. Het, het, was, het waren wel liedjes, doordat ze in het Nederlands waren... misschien die, die een café met er doorheen gekletst... Oh no. niet meer zo goed verdroegen. Nee. Nee, nee, nee, Terwijl nee. daarvoor met die band speelden... wij speelden bluesroutes en we speelden... en ja, Nederland had toen... ook al wat ze later de Dutch Disease zouden Klopt, zeggen, ja, noemen... Kraten, dat er ja. ontzettend door muziek heen ja. gekletst werd. Ja. Ja. Maar er komt misschien ook een beetje... Nederlandse teksten moet je echt naar luisteren. Ja. Hè? Ja. En Engels teksten ja. luisteren we eigenlijk niet. Nee, nee veel nee. minder. Hè. Je, je, je luistert ja. naar die sound. En ja. af en toe herken je een zin en die zing ja. je mee. Ja. En uh, voor mij was dat Nederlands ook wat dat betreft wel... Ik vond het ook wel een ontdekking om te merken... dat als ik een, een liedje introduceerde en ik het daarna ging zingen... er zat heel weinig tussen de aankondiging en het liedje. Ja, ja, ja. En er ja. zat heel weinig tussen de emotie en hoe het ontvangen kon worden. Omdat het natuurlijk... In het Nederlands voor Nederlanders zingen zegt de emotie. Nou, dit, als je die vertaalt naar het Engels. En dan moet een iemand die oh. het in Nederland hoort weer eerst een ja. vertaling terugmaken ja. ja. naar het Nederland. Ja. Dan zit ja. er een stap tussen. Ja, ja. ja. nou en ik. Ja. Ja. Het, ik had eigenlijk gemerkt door het werken met Ian Matthews. En met ik ging in die tijd ook nog steeds als sessiegitarist deed ik wel eens uh, korte toertjes... met Amerikaanse of Canadese... singer-songwriters die naar Nederland kwamen... en ja. die dan een gitarist zochten. Ja. en Ik ging met die mensen optreden... en ik merkte dat... daar zat er natuurlijk niks tussen. Die nee, zongen hun nee. liedjes ja. in ja. het Engels... en mensen ja. reageerden ja. Ja. heel direct. Ja. Ja. Ja. En ik deed daar ook wel eens ja. mijn liedjes in het Engels... Ja. en dan kreeg ik ook veel meer... respons op mijn ja. teksten. Ja. Ja. Dus toen dacht ja. ik... als ik het ja. in Nederland ja. Ja. Ja. in het Nederlands kan doen... dan is dat wel een bepaald soort van meerwaarde. Ja. Het beperkt ook je rijkwijte. Ja. Want ik zing nu weer toevallig... Nu ben ik weer in het Engels liedjes ja. aan het doen. Maar ook omdat ik weer regelmatig in het buitenland speel... en het leuk vind om daar die liedjes te kunnen doen. straks vroeg je mijn vraag ja. die nog niet in het interview is teruggekomen, waarom minder mensen mij kennen ja. in, in Nederland. Ja. Hè? Ja. Nou, dat is eigenlijk precies daarom. Ik heb, ja. ik, ik heb een eindeloze rij kortlopende projecten gedaan met ja, mensen okay. ja. en heel veel uh, site man ja. werkt. Dus ja. dan, dan was ik degene die naast iemand stond die de aandacht kreeg, ja, ja. ook binnen Nederland. Ja. En uh, uh, mensen wist, weten van mij nog steeds niet van... Is dat nou die gitarist? Nee. Is het nou een bluesgitarist ja, of een rock ja, of een ja, Amerikanen? Het ja, ja. dus is het heel diffuus. Dan, dan laatst stond ik in de gitaristpool... Ja, en, en dan sta ik bij de categorie bluesrock in één keer op nummer 5 in de stemlijst. Maar in de, in, de, in, de, in de lijst akoestische gitaristen kom ik niet voor. Terwijl ik net zo vaak ja, akoestisch speel. Dus ze ja, ja, ja, ja. we weten niet eens wat voor soort muzikantje bent. Ik heb me de vraag opkomen. van dat lijkt me fantastisch hoor, als muzikant. Om met zoveel mensen dat is ook leuk Maar ik kan me leuk, ook ja. voorstellen dat je iets krijgt van. Nou wil ik me weer eens een stukje focussen op de grote doorbraak ja nou ja zelf een keer ik, misschien ben ik er ook wel of is dat hoort het nu bij jouw karakter? nee het... misschien is dat wel misschien zit daar wel iets in wat je zegt want je moet dan moet je jezelf voor opzetten ja altijd ja. en dat kan en heel veel mensen die dat doen die hebben psychisch het ook ingewikkeld ik heb bijvoorbeeld iemand zoals frank boeien of zo ja, ja, die, ja echt, daar gaat het ja. nu wel goed mee maar die heeft daar dat is, als je altijd in de schijnwerpen staat, ja, volgens, ja. dan hoor je vaak van mensen, dat zeggen ze ook van, dat ze dat ook moeilijk vinden. Ja, ja. He, hoe groot de ja, beloning ja. ook is. En ik heb dat ja. van dichtbij best vaak gezien. Ja, wat het ja. met mensen doet. En, en iedere keer als ik dat zie, denk ik, van wil ik dat eigenlijk wel? Dan denk ja. ik, eigenlijk, ik denk, misschien wil ik dat wel gewoon niet. Ja. En ik, tegelijkertijd ben ik wel, ik vind het heel fijn om zelf mijn eigen muziek te maken. En om daarmee op te treden. En en dat, ik heb daar ook, een, ook wel een routine en een gemak in ontwikkeld. Hè? Ja. Maar... Um, je bent er tevreden mee. Ik ben er wel tevreden ja. mee. Maar ja. het maakt het wel lastig. Want ja. het zou voor mijn eigen werk makkelijker zijn... als toch meer mensen me zouden kennen... als ja. in eerste instantie die man, die singer-songwriter van die liedjes. Ja. Zoals je Douwe Bob kent ja. of Tim ja. Knol. Ja. Zou het ook makkelijker zijn voor mij... als mensen mij zo kenden als ja. B.J. Baartmans. ja. ja. Maar ik ben in zoveel... Nou laten we zeggen, in, in driekwart van de activiteiten die ik heb... Ben ik degene... Sta ernaast, ja. Sta ja. ik ernaast ja, of, of zit ik achter ja. de knoppen? Ja, ja. Jaarlijks worden met gemak... Eh, zijn er wel een miljoen streams van liedjes... Die bij mij uit de studio komen. Echt maar mijn eigen liedjes die halen cijfers in de buurt van de twee en drie duizend of zo. Ja, ja, ja, dus ja, mijn ja, eigen ja, liedjes ja, ja, gebeurt er ja, niet ja, mee. Nee. Maar de dingen die ik ja, ja, met ja. Frans Pollux nu gemaakt ja. heb. Of met Jacques Poels van Rauwenhuis heb ik ah, twee solo platen ja, ja, ja, ja. geproduceerd. Dingen die ik met Jan-Willem Roy heb gedaan. Of ja. met Ian Matthews. Dat gaat allemaal in de ja. tien of honderdduizenden streams. En, en dat allemaal bij elkaar. Dus ik ben uh, veel ja, ja, te ja, horen overal, ja, ja. maar niet, overal, erg, maar ja, niet onder plots. mijn eigen naam. Nee, nee. En ik vind het niet heel erg. Maar we gaan weer een nummer ja. van jou draaien, Oesters. Dat nummer heb ik gekozen omdat het dat is wel een, een, een heel introvert, diep liedje... en het is een van de allerpersoonlijkste liedjes die ik ooit heb gemaakt... Zijn verslaafde heeft verdoofd die niet weet wat het was, waar het ooit mee begon, maar het neemt hoe het gaat en hoe het komt als ik mee wordt genomen met de melancholie van de wijs die gevormd wordt in mijn hoofd ik verder dan ooit, bijna los, bijna weg, net of dat ik hier nooit echt was. Ik je zeggen wel, ik hou meer nog van jou, dan ik van mijn hele leven, van het leven zelf hou. Stil, als een oester in de zee. Hoog boven mij de golven van het hart. Dat je alles wilde geven. Maar nu bijna niet meer klopt. Als het kan zet je dan alles stop. Wat ik je zeggen wou. Ja, je kent het cliché hè, dat van Lennon, van life is what happens to you... Ja, klopt, while you're ja. making other plans. Ja, ja. in, in 2007, toen had ik die plaat verpand gemaakt... en ik was bezig met de opvolger daarvan. En er was een theaterbureau en ik kreeg die recensies... en, dat, en die radioaandacht. Ja. En uh, liedje Paradijs was echt heel veel op de radio gedraaid. Wat ik eigenlijk best merkwaardig vond, want het was een heel donker liedje... <laughs> Met een lange voorgeschiedenis. Maar... <laughs> en toen leek er van alles te gaan gebeuren. En dat had een moment kunnen zijn waarop ik wel zo'n artiest was geworden... die je kent zoals je Alex ja. Roeka kent ja. of de Bob kent... of Maarten van Roosendaal of Jan van ja. Meulen. En maar wat namen te noemen. En toen, uh, toen brak ik mijn uh, pols. Nee, nee, nee. Maar toen heb ik een periode gehad dat ik helemaal niet wist... Of ik nog gitaar zou nee. kunnen spelen. Ja, en, okay. en ik moest revalideren. En voor mij was op dat moment, ik had toen zoveel uh, aandacht nodig voor mijn handen om gitaar te spelen, dat daarbij zingen veel te veel gevraagd was. Dus ik heb oh. toen ben ik eigenlijk weer, ja. is dat weer helemaal gestopt. En ik heb daarna nog wel albums gemaakt in Nederland, maar mm -hmm. ik, ik kon het niet meer. Uh, ik kon daar niet al oh. mijn aandacht aan geven. Nee. Ik had al mijn aandacht nodig voor het gitaarspelen. En ik was in die revalidatieperiode nog veel meer... had ik me bedacht, ik moet me op dat produceren ja, richten... en tuurlijk, opnemen ja. en mixen in de studio. Ja. Ja. Want dat kan in ieder geval nog. Ja. En dat werd, daarna is dat ook een, een, een veel belangrijker... Mooi, nog, ja, nog belangrijker, belangrijker onderdeel ja. geworden ja. van mijn carrière. En, en niet lang na dat ongeluk ook kwam, ben ik in een soort persoonlijke toestand beland... Met, uh, ja, dat is wel een paar jaar verder. Maar het duurde lang voordat ik weer eigenlijk op het punt was dat ik dat misschien had kunnen oppakken. Ja, ja, ja, ja. Toen ben ik in een echtscheiding beland en toen ging al mijn energie daar naartoe. Ja, God, en toen was ik al blij dat ik gewoon uh, met mijn gitaartje ergens naartoe kon... en bij iemand anders op het podium kon staan ja. en met geld naar huis kon. En dat, dat, dat ik verder niet ook nog aan hun eigen <laughs> dingen ja, moest ja, denken. Ja, ja. Maar het is wel je lust in je leven, ja. muziek maken. Ja, ja, ja. Het geld verdienen ja. Is, ja, het is belangrijk natuurlijk, maar... Ja, nee, ja, goed, ik, ik ben er best trots op... dat het gelukt is om er gewoon om er werk van te maken. Ja, ja zeker. Maar dat, dat kan, kan vooral dankzij, denk het feit... dat er zo'n enorme drijfveer is. Ja. Een soort, soort en daar, daar hoef ik niks aan te doen... Die is er ja, ja, en, en, ja, ja. en het is meer van, van uh, proberen dat af en toe in perspectief te houden en ook te zorgen dat dat niet ten koste van nee, vlak, te veel gaat, want ja, dat ja. zal het ongetwijfeld met periodes in mijn leven ook ja. hebben gedaan. Ja. Dat, hè, dat dat ja dat is ja. een beetje de okay, dat is de, gedacht, de, de, ja. de donkere kant ervan ja, en ja. het en het is af en toe knokken en, ja. en onzekerheid en ja als je dan is dat die donkere kant van oester? Nee, nee, nee. die gaat meer over dat ik op dat moment, ja. uh, dat, dat er een aantal dingen gebeurde in mijn ja. leven waar ik geen vat op had. Er was een crisis in mijn huwelijk. Ja. Uh, mijn grootouders gingen, oh, ik ben één kleinkind, uh -huh. gingen allebei dood in een uh -huh. hele korte tijd na ja. elkaar. Ja. Ik was begonnen met die Engelstalige carrière, met, met die liedjes maken eerst en met mijn eigen platen en zelf zingen. Maar dus op dat moment had ik mezelf belangrijker gemaakt dan daarvoor en dat was al ingewikkeld <laughs> genoeg. Ja. En toen En ja. ik kreeg kleine ja. kinderen. Kregen ja. we. Okay. Dus ik ja. had in één keer een gezin waar ik voor moest zorgen. Ja. Ja. En, en dat, ik, ja, ik, vond het, ik vond die periode heel ingewikkeld. En die periode die vindt dan zijn reflectie in de teksten die je ja. maakt. En in, ja. uh, maar je kunt op het moment, tenminste ik niet, dat je echt in de, in de shit zit, ja. dan. ...dan ga ik niet zitten schrijven. Nee, dan lukt het niet, hè? Nee. Dan heb ik wel wat anders aan ja, ja, ja, ja. Het is heel vaak dat je... ...je moet ergens uitkomen... Ja. ...en dan ga je schrijven. Ah, en dan ga je en schrijven, ja, ja, ja, en dan kun je ja, ja, ja, erop ja. reflecteren... Ja. En, dan, ja. ...en dan heb je... ...dan is het een, een cadeautje wat... ...voor jezelf dat je... ...als je je eigen... Uh, ...gevoelens kunt vormgeven in muziek... ...of ja, in woorden... Dan. Ja. ...dan heb je... Een, ...dat is wel een soort natuurlijk van... van, van ...een soort therapeutische werking... Ja en dat kunnen delen met andere mensen... maakt het super waardevol... en maakt het ook lichter. Dat, ik De vind dat zo mooi ja, ja. aan muziek... Hè? En, en, en een soort bluesgevoel... Ja. dat je uh, dingen die, die ingewikkeld zijn... allerlei soorten van dingen... waar je zorgen over kunt hebben... waar je onzeker over kunt zijn... waar je bang van kunt zijn... of waar je, waar je door geraakt wordt... al dan niet op een goede manier... dat je die kan omzetten in muziek... en dat op het moment dat het muziek is geworden... Dan voel je, je er goed van. Ja. Dan, dan, dan lossen dingen op en dan geeft het plezier. En dan ja, misschien je heb je dan een plaats gegeven of zo. Dan ja, en dan ben je, je onder de mensen. En dan heb je in één keer iets gemaakt waar je op kan meezingen of kan meedijnen, ja, of waar je op kan dansen of waar je keihard doorheen kunt schreeuwen. Maar je kunt er van alles mee doen. Ontdekken. De ganze wereld nog onzin Gee wil door naar onbekende plekken Dan moet geen gedoe, gaat er maar in Als gezugd, als het niet lukt Kom terug naar de achtertuin Hier staat een ooit voor een dichte duur Kom terug naar de achtertuin, water of spul, zwaar, wiet, laat maar wieten, en ik binden. huur ik overtrouwd geluid, kom terug, kom terug, naar de achtertuin. Geen modales nog beleven, en ik weet zeker, dat gij dat hebt, als dingen ooit weer anders weer, dan wil ik weten dat gij dit wil. Als je zult, als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Eerst er nooit voor een dichte duur, kom terug naar de achtertuin. Water op ook spult, zo'n wind, laat maar weten en ik binnen. Nu ik onvertrouwd geluid, kom terug, kom terug. Als het niet lukt, kom terug naar de achtertuin. Eerst dan nooit voor een dichte deur. Kom terug naar de achtertuin. Water ook spul, zomer, wind. Laat maar weten en ik ben Hur ik overtrouwd geluid. Kom terug, kom terug, oh kom terug. Kom terug naar de achtertuin. Ik vind het wel leuk wat je zegt. Ja, ja. Je zegt uh, ja. onder de mensen. Vind je optreden belangrijk? Ja, vind ik heel ja? belangrijk. Ja, Dat ja. okay. ja. ja. ja. ja. zou ik enorm missen. Ja. Als dat niet meer ja. kon. Ja. Dat, ik was ja. dat ook wel toen ik, uh, toen ik die pols verbrijzeld had. Toen heb ik daarna... Dat is ook echt voor mijn hele Zware periode geweest okay, omdat ik, ik wel, nee, nee. ik ging wel weer meteen bedenken: van wat moet ik dan anders doen? En dat ik kan wel opnemen, dan ga ik alsnog schrijven yeah. en dan ga je dat allemaal ja, verzinnen. Maar als ik het als ik tegelijkertijd eraan dacht dat ik niet meer met een gitaar, okay, yeah, yeah. zeg maar onder mijn arm yeah, yeah. naar een optreden toe kon yeah. en, en dat kon doen, dat vond ik verschrikkelijk yeah. vooruitzicht. Ja. Ja. ja, want ik, ik, ik vind het super leuk ja. en met andere mensen spelen. Uh, is is ja. magisch. Ja. Hey, en hoe ja. heb je de gebeurtenis van het leven uh, verwerkt in de Space Age Travelers ja. muziek? Ja, nou dat, dat, dat, was, dat is eigenlijk daarna een stap geweest. Eigenlijk na die... Uh, uh, ik ben op een gegeven moment... Uh, nou, ik was liedjes aan het maken. En op een gegeven moment werd ik gevraagd... Door uh, Mathieu Brandt. Die een uh, gezamenlijke kennis van ons. Hele goede bagno en gitaarspeler uit Haarlem. Die, ik, uh, ja. die voor het Amerikaanse bedrijf Truefire uh, instructievideo's was gaan maken in Nederland. Met Nederlandse gitaristen. Ja. Okay. Uh, ja. Voor de Amerikaanse markt. Maar ja. eigenlijk voor een internationale markt. Want we gaan de hele wereld horen. Cursussen in bepaalde gitaarstijlen. En hij had mij gevraagd om, of ik ook uh, cursussen wilde maken. Ja. Ik heb een cursus gemaakt over slidegitaar. Maar ook toen een cursus over jaren 50. Ik, ging die, ik maakte die cursus. En tijdens het uh, maken van de begeleidingstracks voor ja. die cursus... had ik uh, Drummer Sjoerd van Bommel gevraagd. En we hebben hier met z'n twee jaar backing tracks gemaakt... Ja. voor die gitaarcursus. Ja. Okay. En ik had... Je mocht geen, geen bestaand materiaal gebruiken. Geen covers, want dat was met auteursrechten moeilijk. Dus ik had allemaal uh, uh, liedjes verzonnen. Uh, en daar dan een instrumentale versie van. Die leken op muziek uit de jaren 50 en begin jaren 60. Oh, okay. Maar het niet waren. Ah. Maar geïnspireerd op Gene Vincent, op The uh, ja. Shadows. En allemaal instrumentale stukken bedacht. Die gitaristen dan konden naspelen ja. en meespelen. En we hadden zo'n lol in die muziek maken dat we toen dachten van zullen we daar een bandje mee beginnen en dit op een podium gaan doen. <laughs> en toen hadden we in één keer, voor we er in erger hadden, hadden, we een instrument een bassist erbij gevraagd, yeah. hadden we een instrumentaal trio. En dat zette ook weer. Dat was iets waar ik van tevoren nooit bedacht had. Maar toen ik in, Dat gaf me in één keer zoveel ruimte om ja. juist om muziek te maken zonder zang. Ja. Okay. Omdat ja. ik gewoon... Dan, dan Het werd hele beeldende muziek... en gaandeweg werd het steeds meer filmisch. Dus we ja. begonnen de liedjes steeds meer te lijken op ja, ja. soundtracks voor een film die ja. er niet ja. was. En mensen reageerden er wel heel goed op... omdat ja. ze die, de, de, de muziekstijl herkenden... Van uit bijvoorbeeld de Blue Velvet... Hmm. Ja, of van oh, David Lynch of uit Pulp Fiction waar ja, ze dat. muziek in hoorden. Ja. Uh, surfmuziek of ja. uh, rock'n'roll deuntjes. Ja, je hebt Als wel ik... uh, uiteindelijk optredens kunnen regelen Ja, we hebben uiteindelijk wel optredens. Ja. We hebben een paar jaar lang hebben we uh, Ieder jaar een aantal, ja, ik weet niet, in het begin deden we wel 10 of 15 optredens, in de eerste, we hebben er een paar jaar gedaan. Ja. Maar het is eigenlijk ook gestopt, het optreden is gestopt met corona ook. Ja, oh, oh. Want dat oh, was... Ook nee. ja. dacht dat het recenter was. Het ja, nee, en daarna en... hebben we nog wel wat dingen ja. gedaan. Ja. Uh, maar, ja, ja. maar tijdens de corona periode hebben we niet gespeeld ja. en we hebben toen het weer kon in 2022 nee. okay. nog wel een aantal optredens gedaan, maar de meeste dingen hebben we eigenlijk gedaan in 2018 ja. en 2020. Ik wil er Costa California van draaien. Ja, leuk. Surfertrek. Oh ja, ja. Surfer ja. surftrek inderdaad. Ja. Iemand anders waar je mee gespeeld hebt dit is natuurlijk André Manuel. Ja. Ketterse van Varen. Ketters, Ketters van Varen, ja. ja. Hoe is dat zo, zo gekomen? Uh, André en ik waren allebei uitgenodigd om mee te doen aan een sessieproject in Amsterdam. Waar we een paar avonden uh, Tom waits nummers zouden doen. Oké. Okay. En ik was gevraagd in de rol van Mark Ribot, uh, de gitarist van Tom Waits. En ook een van mijn grote helden. Ja, ja. En, of in ieder geval. Die speelt op heel veel platen. Van Tom Weets ja. uh, speelt en, hij. Uh, en André was gevraagd. In de rol van Tom Weets. <laughs> en de, dit is zeg maar. Uh, dit was na. Dat ik dat gedoe met mijn pols had. Maar, uh, of het begon daarvoor al. In 2005, 2006. En daarna. En André en Gerko en ik. Hadden zo'n klik ja. met elkaar. Dat toen André mensen zocht om weer mee te gaan spelen... omdat zijn bandje krang was gestopt. Ja, ja. Toen kwamen zowel Gerko als ik... in André's nieuwe band... in de Cats oh. van Varen. Ah, ja, en goed, ja. en ja. daar hebben ja. we... Uh, daar heb tot 2011 of zo... is die band er zo'n beetje geweest. Oh, ja, we hebben twee platen gemaakt... Ja. en heel veel gespeeld. En ik, ik heb dat nog steeds... als ik daaraan denk... vind ik dat een van de allerbeste bands... waar ik ooit in Echt waar, heb gespeeld. Ja. Met ja. in ieder geval... Een, een frontman zoals je er in Nederland maar heel nee, weinig hebt. André ja, is ja. fantastisch. Ja, hoog, Mensen kennen hem als cabaretier, maar ja, ja. hij is voor een band en het is een ontzettend goede zanger. Ik had laatst ik, ik doe de laatste jaren een, een serie waarbij ik uh, muzikanten uitnodig op het podium in zijn interview. Oh, ja, en ja. Uh, snarenplukkers in Wild Verband. Dat heb ik nu de okay, afgelopen ja. jaren een aantal keer gedaan. En een van de gasten was André ja. omdat hij ook zo'n ook een hele goede gitarist is, waarvan mensen niet zo weten dat hij... Nee, niet want niet. ze kennen hem als tekstschrijver, als cabaretier, ja. als zanger... Ja, als ja. Uh, enfant terrible en ja. als uh, onruststoker. On ja, ja, ja. ja. ja. ja. uh, uh, maar hij is tegelijkertijd ook nog gewoon, gewoon een behoorlijk gepassioneerde... Uh, goede gitarist. Zeker, ja, dus dat was heel leuk om met, met ja. hem ook over gitaar te hebben. Ja. Maar ja. toen hebben we weer een paar liedjes... Okay. gespeeld, Maar dan met soort van Mommen uit de Ketters van Oké, periode. Ah, okay, ja. En toen was het ook meteen weer aan, zeg maar. Ja, de bandjes is toch... Ja, ja. Ja, wel leuk. Als, het, als een bandje ja. goed is, dan heb je gewoon met vier In of vijf door, mensen ja. verkering een tijd lang. Ja, ja. ja, zeg, maar. ja, ik wil uh, op verzoek van de goden draaien. <laughs> ja. Ja? ja. ja. ja. Oké. Okay. Ja, ja. Kom op deze eerdienst voor de god van de rock en roll. We slaan zo trouw het eerste kruisje in de geest van Metropool. Op verzoek, op verzoek, op verzoek, op verzoek, op verzoek van de God. Zoek over van de goud. Ooit Acme de Présence gaf. De eerste paal moet nog in de grond, en het dak is er al <tied> Ben je trots op? Nou, de muziek die ik heb mogen maken met, met mensen zoals André Manuel, met Jacques Poels... Met Ian, ja, ja. Met, met, of met Jacques Mees. Of dat ik dat kan doen, dat ik, dat ik iets mag maken waar mensen uh, inspiratie of troost uh, ideeën van krijgen. Wat je, dat vind ik geweldig. Dat vind ik een heel mooi vak... Ja? en dat je dat dat ook kan zijn en ik ben geen bruiloft of begrafenissen zanger maar hm. ik heb wel op een aantal keren op dat ze momenten muziek kunnen maken waar het gewoon waar waar het mensen bij elkaar brengt en waar je gewoon uh, en daar ik, ben je trots op dat ja, je dat, hebt, ja, dat, ik dat mag kan. doen in mijn ja. leven ja. Okay. en dat ik dat dat dat vind ik gewoon uh, je hebt mensen gelukkig gemaakt door jouw leven of door jouw muziek, muziek, muziek eigenlijk. Ja. Ja, ja. Op momenten Mooi, ja. misschien, maar, de, maar, ja. maar dat is dat geluk is ook iets wat met momenten gaat. Ja, Tuurlijk, je kan altijd tevreden ja, zijn. Nee. En, en de mensen ja. waarmee, waarmee ik dat doe, dat je gewoon met een clubje bij elkaar kan zitten en dat je ja. iets kan maken wat voor ons allemaal uh, waardevol is. Zeker. En om dat te kunnen moet je heel veel leren, moet je ontzettend veel uren maken. En daarnaast moet je ook nog een beetje geluk hebben. Ja, of afdwingen. Ja, ja, maar ja, ja, ja. En dat dat gelukt is. Dat is wel iets waar ik, waar ik ja, okay. trots ja, ja. op ben. Ja. En uh, ik bedoel. Talent krijg je misschien cadeau. En er zijn sommige dingen wel misschien een beetje komen aanwaaien. Ja, ja. Maar het meeste is gewoon. Met, met heel veel. Ja, ja. Heel veel heel veel herhalen en oefenen. Ja en, ja. en, en, en al je tijd en liefde. Ja. En ja. daarin stoppen. Ja. En. En naarmate je dat meer doet, dus krijg je er meer van terug. En ja. dat is... Ja. Um, ja. Nou, dat is mooi. Nou ja. hebben we ook altijd een uh, vraag... die gaat meer over de duistere kant van de rock n roll mm -hmm. En dan zijn we als fans natuurlijk heel erg geïnteresseerd. Misschien geldt het voor jouw generatie wat minder. Maar nou, wat heb je meegemaakt van de sex, drugs en rock'n'roll? Veel. Ja. Oh ja. Ik ben, ik, ben, kijk, wij waren uh, vrij mellow... In onze. Uh, in, toen wij begonnen met optreden, er werd ongelooflijk veel gebloot. En daar was hier in de buurt, werd overal uh, nederwiet verbouwd. Ja. Van, uh, van hoge kwaliteit. Ja. <laughs> en uh, het was niet helemaal mijn. Uh, ik, ik drink graag. Uh, ik, met mate. <laughs> uh, het was niet helemaal mijn, uh, mijn drugs. Nee. En. Er was een andere scene. En die is er nog steeds. En dat gaat door de jaren heen. Maar er werd hier in de buurt ook ongelooflijk veel kook gebruikt. Ja? Yeah, yeah. <laughs> yeah. Ja. En dat was wel een muzikantendruk. En, watchman. En het ja. heeft wel bij veel mensen ook veel shit opgeleverd. laat ja. nou, ik persoonlijk ja. gedoe. Ja. Het doet iets met persoonlijkheden wat ja. niet gezond is. Ja, ja. Ik heb... Behoorlijk wat mensen eraan onderdoor zien gaan die echt wel verslaafd raakten. En ja. het is natuurlijk het was gewoon peperduur. Okay. Ja. Uh, bandjes die uit elkaar donderden omdat de ene helft speed gebruikte en ja. de andere blode ja. en dat ja. niet accordeerden. Ja. Nee. Veel drankgedoe. Ja. Uh, mensen die een rijbewijs kwijtraakten. Mensen die, ik heb met mensen gespeeld die onhebbelijk werden als ze dronken waren. Oh, ja. En toch bleven drinken. Ja. En maar jezelf niet, ja. Nou, ja. ik, ik, het werkte niet voor mij. Oh, okay. Ik heb, ja, ik heb ja, ooit ja. een keer een week lang kook gebruikt... En ik, en ik ging er zo hard op... Ik, dat ik dacht van, ik moet dit niet doen... want dan, nee. gaat het, dan slaat het door. Ja. Dus ik moet hier vanaf blijven. En dat had ik met veel drinken ook. Ja. En met blowen, dat werkte niet. En uiteindelijk ben ik dus heel gematigd in mijn gebruik. Mm -hmm. Ook omdat ik het om me heen zag, zag fout gaan... Ja, ja. En het, het andere was wat je, ja, stuur maar een clubje drinkende, blowende, snuivende mannen. Ja. Zet die maar een week op een eiland in een hotel met allemaal leuke vrouwen eromheen. Ja. Dan dat gaat ook niet altijd goed. Nee. Of andersom. Want ja, ja. ik heb vrouwen net zo ja, ja. uitzien pakken gelukkig ja. als de mannen ja. over ons heen. Maar je die, hebt uh, door wijsheid en geluk dit soort clippen toch. Redelijk weet het uh, onzeilig. Ja, ja. En, ja. En, maar het heeft wel... Het heeft wel eens een impact gehad... op mijn... Uh, op wat ik heb meegemaakt... Ja. en op, op projecten die ik gedaan ja, ja. heb. En ik Ja, god, dit is ook wel... nee is dus, nee. dus, ja. uh, genoeg gezien nog. Hé, een hartstikke bedankt. Me, ja. ja. We gaan uh, naar, weer naar het nieuws en uh, reclame helaas. Ja. Bedankt voor al deze mooie verhalen. Het is ja. natuurlijk voor je inbreng. Ja. En uh, ja, ik wil eigenlijk afsluiten met Like a Radio van Matthew Sunderland Comfort. Mooi. Is dat een leuke of Hele een nummer van jou? Nee, Like a Radio. Nee? Ja. Doen we. Ja. Bedankt. Luisteraars bedankt. En tot de volgende keer. Oké, okay, dankjewel. Ja. Hoi. glow, she fills you up until you overflow and then she turns you down like a radio oh, oh, oh, oh. she wears that stain-proof reputation like a fake Around her heart like she's safe. A permanent distraction An emotional Oversight Yes, she's Joan of Arc And Gwenevee All twisted Till you overflow and then she turns.